Uit de Haagse Courant, 3 juni 1972. Limoges. In Frankrijk is weer iemand tot de guillotine veroordeeld. Een rechtbank in Limoges achter de 42-jarige Bernard Cousty schuldig aan moord op zijn vrouw en op de man van zijn maîtresse. U kunt luisteren naar een hoorspel geschreven door André Kuiten. En dat hoofd dat begon te praten. Tijd en plaats van handeling, einde 18e eeuw, Parijs. Dat is hem dan. Mag ik de heren verzoeken niet al te dicht in zijn buurt te komen? Dank u, Sipier. U kunt ons nu wel met de gevangenen alleen laten. Maar uh, ik weet niet... Wacht u op de gang. Maar uh, dat monster heeft gisteren nog een van de beulsknechten een vinger afgemeten. Zo waar als ik hier sta. U hebt mij gehoord. Zoals u wilt. En heren, wat vindt u van hem? Precies wat we zoeken. Niet waar? U hebt geen woord te veel gezegd. Ik moet eerlijk bekennen, ik wist niet dat er in deze beschaafde tijd... ...nog zulke primitieve wezens rondliepen. Niet in de stad, dokter Pettigow, Maar wel op het platteland, waar de tijd immers plicht stil te staan. Daar vindt men nog reuzen, dwergen, weerwolven en vampiers. Dus u bent tevreden? Hmm, meer dan dat. Als ik die schouders bekijk en die stierennek... ...dan is mijn enige zorg nog dat uw machine ons in de steek zal laten... Zulke spiergelekken hebben opgewassen tegen zelfs het scherpste staal. Ik garandeer u dat onze machine niet verstek zal laten gaan. En dokter Serio, mag ik vragen wat uw mening is? Ongeschikt. Pardon? Ten eenmaal ongeschikt. Ja, misschien wilt u zo vriendelijk zijn uw mening nader toe te lichten. Hoe behoeft dat toelichting? Bekijkt u nou die man eens. Zeker, dit creatuur zou stellig in aanmerking komen voor ons onderzoek als het er ons om ging erachter te komen in hoeverre de lichamelijke conditie van de mens bestand is tegen uw machine. De heer Petty schijnt te vrezen dat het mes op deze spierbundel had teruggestuurd als een kaatsbal op het trottoir, maar wat dan nog? Zelfs als hij in het gelijk wordt gesteld, ridicule veronderstelling, wat schieten we ermee op? U bedoelt... Het is ons er toch om begonnen de operatie zo simpel en makkelijk mogelijk te doen plaatsvinden. Dat wil zeggen, hoofd en lichaam van elkaar te scheiden. Ten einde te kunnen onderzoeken of er inderdaad nog reacties plaatsvinden binnen het afgescheiden hoofd. Inderdaad. Nou, dan komt het mensen niet op de manse spierkracht aan... ...maar in tegen de opzien tegenwoordigheid van geest. Wat wij zoeken is een personage met tenminste enige intelligentie. Die voor zover ik weet huis wel bij misdadigers te vinden is hoor... Deze man beschikt inderdaad over een machtig corpus. Maar ik fris, kijk me eens even naar die ogen, over evenredig weinig verstand. Ik, ik behoef de heer Petticoat toch niet te vertellen dat het verstand in de hersenen schuilt en de hersenen zich in het hoofd bevinden. Dat waren de collega van nog te bezien. Oh, is dat zo? Verwacht u nou werkelijk enige plausibele reactie van het lichaam nadat het hoofd verwijderd is? Kijk eens aan. Dit onderzoek begint steeds interessanter te worden. als ja, dus de heren mij willen toestaan... Mag ik vraag vragen, meneer CDO... wat tegenwoordigheid van geest met verstand te maken heeft? Ho! Ho! Hebt u wel eens akrobaat aan het werk gezien? Indien dat niet het geval is, ik begin te vermoeden... dat de heer CDO als een kennis omtrent het menselijk vermogen... alleen nadat hij sluit dat zijn boeken heeft gehaald... dan wil ik hem wel enige staartjes van tegenwoordigheid van geest verhalen... die ik met mijn eigen ogen heb aanschouwd... en die alles te maken hadden met puur lichamelijke reacties... en hoogenaamd niets met de gedachtegangen en overwegingen van het menselijk verstand dat immers in de meeste gevallen secundair reageert. Ik zeg u dat deze man ten zeerste geschikt is voor ons onderzoek, juist om zijn gebrek aan verstand, intelligentie. Primaire reacties wil ik zien, te vergelijken met reacties van een pasgeboren kind dat uit intuïtie, instinct... Of wil de heer CDO het verstout blijven noemen, de moederborst zoekt en vindt. Nee, misschien mag ik in het midden Als brengen. u, meneer Fournier, in uw functie van directeur van deze gevangenis mij garandeert dat uw machine feilloos zal werken. Oh, absoluut. En die als ik goed ben geïnformeerd, zelfs in staat is een volwassen stier om hals te brengen. geen proef Dan leidt deze man mij de ideale proefpersoon toe voor ons onderzoek. Wat voor argumenten de heer CDO daar ook tegen in te brengen? Meneer Sedio. O, het is het goed, dus het zult van mij geen woord van tegenwerpingen worden. Feiten zult dus eruit wezen. Dus u gaat met dokter keuze akkoord. Onder protest, maar van wel gerne akte. Dan rest mij nog de heren mede te delen dat de executie van deze man is vastgesteld op de 13e juni. Aanstaande dinsdag dus. S morgens vroeg vlak voor opgang. Dat is half vijf. Aardstickend. Laten we hopen dat het weer meer werkt en dat het een heldere dag gaat zal zijn. Uh, mag ik de heren, in de hoop dat ze mij deze vrijmoedigheid niet al te kwalijk zullen nemen, dan u uitnodigen met mij het middagmaal te gebruiken? Uh, ja, ja. Misschien lijkt de ze daar niet de aangewezen omgeving voor. Maar laat ik u dan in vertrouwen mededelen dat wij op dit moment enkele delinquenten onder onze hoede hebben die in vroegere jaren tot de culinaire grootmeesters aan de hoven van de aristocratie behoorde. Die hebben zich gezien hun prestaties op dat gebied in onze keukens tot nu toe gelukkig mogen prijzen nog niet op de executielijsten voor te komen. Zal ik u dan maar voor gaan? Situur? Houd je wilde man goed in de gaten de komende dagen? Het zou tot vergaande maatregelen ten opzichte van uw eigen persoon kunnen leiden in deze deze gevangenis. Onaangenaam zou overkomen. Hebt u mij begrepen? Begrepen, meneer. Oh, kijk u toch niet zo somber, meneer CDO? Het resultaat van ons onderzoek zou u eigenlijk verbuis doen staan. We zullen zien. Korte verhandeling over het gebruik van enkele Franse woorden in een Nederlandstalig hoorspel. Wat een guillotine is, weet bijna iedereen. Hoe de guillotine precies werkt, dat weet haast niemand. Het zijn me daarom vergund enige minuten stil te staan bij dit even praktische als merkwaardige instrument, in de tijd uitgevonden door een menslievend arts, die zich dermate ergerde aan het gebrek aan vakmanschap der Parijse beulen, dat hij jaren van zijn leven besteedde aan het construeren van een machine, die datzelfde werk veel sneller en vooral doeltreffender zou doen. Terugkijkend kunnen we rustig vaststellen dat hij dit toestel, dat zijn naam later wereldberoemd zou maken, precies op tijd heeft uitgevonden. Want de tijd van de Franse terreur stond vlak voor de deur. Willen we uitleggen hoe de guillotine precies werkt, dan zullen we gebruik moeten maken van een paar originele termen, die zo goed als onvertaalbaar zijn en dient ten gevolge een nauwkeurige omschrijving behoeven. Franse woorden dus... Vier in getal om exact te zijn. Namelijk bascule, lunette, mouton en declic. De bascule, om mee te beginnen, is het beweegbare platform... ...ofwel een schouderhoog paneel waarop het slachtoffer komt te liggen... ...maar dat in het eerste stadium van de executie recht overeind staat. De veroordeelde wordt er met geweld tegenaan gedrukt. ...en vervolgens vastgebonden, waarop het paneel en het slachtoffer worden gekanteld. Dat wil zeggen, van een verticale in een horizontale positie gebracht. Op die manier komt de veroordeelde dus met zijn gezicht omlaag... ...precies met zijn nek tussen de standaards terecht. Zijn keel rust dan in een halfrond, uitgespaard in de onderste van twee stevige planken... ...die haaks tussen de standaards zijn aangebracht... De bovenste plank, die op en neer kan schuiven, wordt dan snel omlaag gebracht over zijn nek. En omdat ook daarin een halfrond is aangebracht, maar dan andersom, komt de nek van het slachtoffer keurig in een rond gat klem te zitten, zodat hij zijn hoofd niet meer kan bewegen en zeker niet op het laatste moment terugtrekken, zoals bij de executie door middel van de ordinaire bijl of het chique zwaard maar al te vaak gebeurde. Dit onderdeel van de machine is dan de lunet. Het mes van de guillotine is bevestigd aan een metalen gewicht van ongeveer 40 kilo, genaamd de mouton. En is bij het begin van de executie, met behulp van een stevig koord, opgevijzeld tot bovenin de standaards. De mouton beschikt over vier wieltjes, twee aan elke kant en boven elkaar, die precies passen in de metalen rails die aangebracht zijn aan de binnenkant van de standaards. Daarnaast zit er aan de mouton een pin in de vorm van een pijlkop, die vastgezet kan worden in een klem of greep. Zo blijven het gewicht en het mes op hun plaats, bovenin de standaards, tot het moment waarop de beul aan een handvat trekt, die de klem of greep daarboven opent, waarop de hele zaak met een ferme klap omlaag komt. Dat handvat heet de déclic. In de hoop dat de luisteraar door de verklaring van deze vier vaktermen enig inzicht heeft gekregen in de werkwijze van dit instrument, dat in de geschiedenis zo'n belangrijke rol speelt, besluiten wij nu deze korte verhandeling en vervolgen wij ons verhaal. Alvorens deze vergadering te openen, zie ik me genoodzaakt de belangstellenden op de publieke tribune te verzoeken de nodige stilte in acht te nemen zodat de heren van de Algemene Raad ten minste in staat zullen zijn de vragen van de geachte afgevaardigden te kunnen verstaan. Het woord. Wil is... de politie die schreeuwen uit de zaal verwijderen? als jullie zo graag willen experimenteren, dan moeten jullie dat voor elkaar doen. Het woord is aan de heer Clement Marceau. Indien de mee verstrekte informatie juist is. Dat men opnieuw overweegt een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid. ...of onthoofding door middel van de guillotine... ...al dan niet de onmiddellijke dood ten gevolge heeft... ...acht ik nu het moment gekomen om het klem te wijzen... ...op het feit dat men andermaal bezig is... ...zich in te laten met een probleem... ...dat in vele ogen een irrelevante aangelegenheid is. Aangezien het hier, in deze algemene vergadering... ...niet zou moeten gaan over de toereikendheid van de methode... ...die wordt toegepast om een veroordeelde van het leven te beroven... ...maar over de vraag... ...of het in deze verlichte eeuw geen tijd wordt... ...de doodstraf zelf ter discussie te stellen. Zou je altijd zien? Straks gaat het niet eens door. Ben ik voor niks een halve dag lang in de weer geweest. 45 francs betaald. Zit of staan, Ik zit, man. Het huis van de Weven op zijn balkon. Ik kan het van bovenaf zien. Kunnen ze dringen wat ze willen. 45 francs? Hoeveel plaats heeft hij? Op zijn balkon? Hm? Acht. Meer macht niet van de politie. Geef mij zo'n blijven Ja, zeg dat wel. Zelf zit hij met zijn hele gezin voor het raam. Ja. Hij zal allemaal gezien tot nu toe. Kijk, het mooie is, je zit voor de guillotine, niet erachter. Je ziet zijn kop eruit steken. Is het de geachte afgevaardigde Clément Marceau bekend dat de gevangenissen op dit moment overvol zijn met staatsgevaarlijke delinquenten? die in hoogste beroep tot de doodstraf veroordeeld zijn, en aan wie men met het oog op de volksgezondheid geen gratie heeft kunnen en mogen verlenen. Dat de wet bij declaratie van de 20ste maart 1792 in geen andere vorm van doodstraf voorziet, en dat zonder onderscheid van persoon dan de kiotine. Dat de door de geachte afgevaardigden gestelde vragen, omtrent het al dan niet gewenst zijn van de doodstraf, tot nu toe in elke vergadering aan de orde zijn gekomen, en even zoveel malen zijn weerlegd. Dat de doodstraf op dit moment onmogelijk afgeschaft zou kunnen worden, zonder een situatie in het leven te roepen, ...waarvan de gevolgen niet te overzien zijn, dat om deze en andere Ze zeggen dat bij de executie van Charlotte Corday, de bulsknecht... Ja. Hoe heet hij ook alweer? Van Le Ja, dat hij toen de bijl gevallen was, het hoofd van Charlotte Corday bij de haren oppakte en omhoog hield. Zodat het publiek het goed zou kunnen zien. Juist, en dat hij toen in een opwelling het hoofd met zijn andere hand een harde klap op de man gaf. En dat hoofd van Charlotte Corday, Dat deed zo vreemd. Het trok wit weg. En werd dan weer vuurhoed? Niet één bang, nee. Twee arborgen. Dat zeggen ze. Maar ze hebben het met eigen ogen gezien. De vraag blijft of onthoofding werkelijk te verkiezen is... ...boven andere vormen van executie. Zoals de brandstapel, de galg, het rat of de werving. Verscheidene doktoren die dit probleem grondig onderzocht hebben... ...zijn van mening dat het afgehouden hoofd nog seconden, zo niet minuten na de executie... ...de beschikking blijft houden over het gevoel en het verstand. Als dat zo is, dan moet de dood door middel van de guillotine... ...in tegenstelling met wat de regering voorstaat... ...namelijk toepassing van de doodstraf zonder het toebrengen van ook maar de geringste pijn... ...verworpen worden als zijn de juiste tegenovergestelde. De gruwelijkste vorm van doodstraf die men tot nu toe heeft toegepast. Dient daar gevolgen. Ten einde erachter te komen wat er bij executie door middel van de guillotine werkelijk gebeurt. Verzoek ik de Algemene Raad dit onderzoek van dokter Antoine Pettigot En zijn collega dokter Claude Cedio. Dat voor zover mij bekend is vastgesteld op aanstaande dinsdag de 13e juni. In naam van de wetenschap. Nog wat wijn, dokter Zedio? Graag. Alsjeblieft. Ja, u, uh, u moet met mijn nieuwsgierigheid maar niet al te kwalijk nemen, maar ik moet u eerlijk bekennen, aangezien ik in mijn functie toch getuige ben geweest van etterlijke executies, dat ik nog nooit, begrijpt u, nog nooit ook maar één verschijnsel heb waargenomen zoals de heren dat kennelijk voor ogen staan. Mag ik vragen, hebt u bij eerdere onderzoekingen dergelijke resultaten geboekt dat die verdere experimenten rechtvaardigen? Ja, ja zeker. Laat ik u verzekeren, als men ons bij onze onderzoekingen meer de vrije hand had gelaten, dat te zeggen. Als we niet dat, zozeer de publieke opinie tegen ons hadden. Precies. Als wij onze experimenten op grotere schaal zouden kunnen uitvoeren dan nu het geval is, dan zouden bepaalde verschijnselen, die, die, die men nu nog van de hand kan wijzen als bedrieglijk of exceptioneel, lang bevestigd, geboekt staan, algemeen erkend zijn. Mm -hmm. Waarmee uw machine vrijwel onmiddellijk in discussie zou raken, meneer Foucault. Laat ik er dat eerlijkheidshalve bijvoegen. Mm -hmm. Nou, het begint erop te lijken dat bij nadere beschouwing gemiddeld overblijft. Waarmee men op enigszins menselijke wijze een einde aan het leven van een ter dood veroordeelde kan maken. Neemt u nou bijvoorbeeld het geval van Theotien de La Rue. Man vermeurde een oude vrouw, vergreep zich haar kortom. Normaal voorbeeld van abnormaal gedrag. Laat ik volstaan met te zeggen dat deze jonge man die afgezien van de bewegingen en die tot zijn misdaad leiden, ...toch blijk gaf over een onmerkelijke intelligentie te beschikken. De eerste was die ons docteur... Daar beschikken we, er zat een beetje weinig aan. Ja. Um, op de ochtend van zijn excursie werd hij Gewekt om zes uur precies. Nog onwetend van het feit dat zijn laatste uur geslagen had, ontving hij die kennisgeving met opvallende kanten. Al werd zijn gezicht dan iets wat bleeker dan gewoonlijk en verstelde zijn botslag zich tot 84 slagen per minuut. Hij gaf zijn bewakers een hand, bedankte de kapelaan met het nodige respect. ...en werd vervolgens overgedragen aan de buik. Hij werd geguutineerd om zeven uur precies. Vijf minuten over zeven... ...kregen wij dokteuren... ...en laat ik me eerlijk zeggen dat dat een... ...verduiveld opwindend moment voor ons was... ...de beschikking over zowel hoofd als lichaam. Het eerste wat wij... ...oh nee, ...wat we constateerden... ...was dat er geen bloedspeuren te bespeuren waren... ...in de omgeving van mond... ...hoofd... ...neus bedoel ik... Aan oren. Wat erop wees dat er na de onthoofding geen sterptrekkingen binnen het hoofd hadden plaatsgevonden. Ogen waren gesloten. Het eh, ooglid, wanneer dat werd geopend, dan bleek de oogbal enigszins omlaag gezakt. Gezicht was spierwit uitdagingsloos. Al kreeg ik toch persoonlijk de indruk dat het met de half geopende mond nog het meeste tekenen droeg van opperste verbazing. Ja, nee, nee. <laughs> dat een van mijn collega's zijn mond zo dicht mogelijk bij de larmse eur had gebracht, riep hij hem luid en hartelijk bij zijn naam. Mm -hmm. Geen enkele reactie. Andere proefnemingen volgden, maar kneep hem stevig in de wangen. Penseel gedoopt in geconcentreerde ammoniak werd in zijn neusgat gehouden, brandende kaarsvlak voor zijn ogen, heen en weer bewogen, alles vergeten. Ah, juist! Toen wij ons experiment als mislukt beschouwden en de proefnemingen wilden opgeven, mm -hmm. Laat ik er nou meteen bij zeggen dat ik bij latere informatie de enige blik te zijn die het verschijnsel uh, opmerkte. Ja, ja. ja, Zeg ik, tot mijn grote verbazing, de Larousse hoofdhaar bewegen. <laughs> ja, niemand hierop lette, maar tot op de dag van vandaag hou ik vol dat op het moment dat we ons van het hoofd wilden afwenden, de Larousse haar in beweging kwam. Als de wind er doorheen strekt. Ja. Uitgesloten natuurlijk, aangezien dit onderzoek zich binnen de kamers voldrak. En dat zijn haar, kort geknipt als het was, zoals dat bij elke tadoorverwende past, in een onderdeel van een seconde recht overeind ging staan. Ik geloof niet, ik zie het aan u gezegd. Oh, nee, nee, in Integendeel, maar zou dat verschijnsel niet het gevolg geweest kunnen zijn van bijvoorbeeld ammoniak? Een chemische reactie, bijvoorbeeld? Uitgesloten. Ik kan het u nog sterker vertellen. Ongetwijfeld. Maar het is onderzoek dat ik u wil verhalen. Vond dan ook enige jaren later plaats onder uiterst gunstige omstandigheden. Wat? Het betrof hier eveneens een moordenaar. Hm. Uh, Jean Guidon was de naam, ja. En net als bij Dr. Cedio's persoon het geval was, gaf ook deze man blijk van een opmerkelijke koelbloedigheid. Vanaf het moment dat hem verteld werd dat zijn laatste uur geslagen had, tot het moment waarop hij trots en zelfs laatdunkend het schafval betrad. Hm. Wat naar alle waarschijnlijkheid in grote mate tot het succes van dit onderzoek heeft bijgedragen, is het feit dat wij, punt 1, toestemming hadden gekregen onze proefnemingen onmiddellijk na de voltrekking van het fonds, dat wil zeggen op het gevat te beginnen. En punt 2, dat het hoofd toevallig wijs bij de val op de afgesneden terecht de kwam, zodat wij zelfs geen tijd hoefden te verliezen met het op te pakken en uit te zetten. <lacht> Dit is dan wat wij vrijwel al meteen konden vaststellen. De oogleden en lippen van het slachtoffer bewogen in onregelmatige samentrekkingen... ...voor de duur van ongeveer vijf tot zes seconden. Zoals al bij eerdere proeven bij andere proefpersonen was opgevallen. Daarna hielden deze haast spastische bewegingen op. Het gezicht ontspande zich. De oogleden bleven gesloten met alleen het oogwit nog zichtbaar. Precies als bij een normaal verhaal, Zoals dat wij haast dagelijks in ons beroep meemaken het geval is. Het was toen dat een van mijn collega's zijn gezicht op de hoogte van het gezicht bracht van de onthoofde, waarvoor hij dus lang uit op de vloer wat ze moest gaan liggen, en met luide stem diens naam riep. Ja, qui <laughs> En wat zagen we? De oogleden gingen langzaam weer omhoog. Niet op een precieze manier, maar gewoon, geleidelijk. Zoals bij mensen die diep in gepeins verzonken zijn, en plotseling in tot de werkelijkheid doorgeroepen worden. Echt u dat? Zij het volgende moment vestelde kopziek. zijn ogen zich op de man die zijn naam geroepen had. De pupille concentreerde zich, sprong als het ware in focus. Het was ons allen op slag duidelijk dat we hier niet te maken hadden met een doden, maar met een levende. Wiens ogen werkelijk keken en zuigen. Want toen de man, die zijn naam geroepen had, zich onwillekeurig even terugdrok, misschien geschrokken door wat hij toch zelf had bewerkstelligd, volgden die ogen hem, draaiden langzaam van links naar rechts dat ze zich langzaam en bijna met een zekere verveling opnieuw slooten. Nou, daar binnen. Daarna reageerde het hoofd niet meer wat we ook tegenzijde en wat we ook mee deden. Dat is ongelooflijk. Niet waar? Oh. Maar wat is ongelooflijk? Iets is ongelooflijk tot de feiten het onontkoombaar uitwijzen. Dat de aarde rond is, was eens ongelooflijk totdat Columbus voet op Amerikaanse bodem zette. Toen was het gewoon bewezen feit, niet waar? Laat ik u vertellen dat men in de tijd een kleine kring al lang van het bestaan van dat Amerika op de hoogte was dat een eiland, gelijkend op het eiland dat wij nu Cuba noemen... al vrij nauwkeurig aangetekend was op de geheime zeekaarten... van zekere Italiaanse koopverdijkantoren... die hoopte deze nieuwe gebieden uitsluitend... en eigen water te kunnen exploiteren... twintig jaar voordat Columbus die zogenaamd ontdekte. <huch> zo staat het voor ons, al allang vast... dat de guillotine, in tegenspraak met de gevestigde mening... niet de onmiddellijke dood te gevolgen heeft. Maar dat de dood door middel van de guillotine... die onze regering als enige legale vorm van executie heeft vastgesteld... in feite, meneer Fournier... ...neerkomt op de allerbreedste vorm van vivisectie... ...gevolgd door een vreugdijdigend begrafenis. Want nadat dat de bij zijn werk heeft gedaan, meneer Fournier... ...en het afgehouwen hoofd in het zaagsel... Dan, meneer Fournier, is dat hoofd nog in staat het gejoel van de menigte te horen. Het voelt zichzelf als het ware sterven in de mand. Zijn ogen zien, de guillotine. En het licht van een nieuwe dag. En vandaar dit nieuwe onderzoek, meneer Fournier. Waarbij we uw bereidwillige medewerking... post, meneer Fournier... Maar <laughs> al te zeer op prijs stellen. Nou. Ik begrijp het... Ik zal doen wat ik kan om met de heren naar de zin te maken. Meneer? Ja, maak het niet. Wat is er? Er is een heer voor u. Een heer voor mij? Het kind probeer toch eens wat nauwkeuriger uit te drukken. Wat voor een heer? Ik denk een priester. Een priester? Zo laat op de avond? Denk ik. Hij heeft een jas aan met een capuchon. Kan het niet goed zien. Hij vroeg of ik hem wilde aandienen. Julien Dassy heet hij. Ik ken geen Julia Dassie. Hij komt van ver, denk ik, als ze spraak te horen. Weet je heel zeker dat hij mij moet hebben? Meneer Fournier, zei hij, de directeur van de gevangenis? Zo. Nou, Laat hem dan maar binnen. Maar zeg hem dat ik op het punt sta naar bed te gaan en morgen vroeg een belangrijke afspraak heb. Zeker, meneer. Meneer Fournier? Meneer Dassie, u bent een priester, zie ik. Gaat u zitten. Wat verschaft mij de eer van uw bezoek? Als het u hetzelfde is, ook omdat ik op dit late uur zo min mogelijk van uw kostbare tijd in beslag wil nemen, blijf ik liever staan. Zoals u wil. Mijn bezoek aan u staat in direct verband met de aanstaande executie van Henri-Louis Manson. Henri-Louis Manson. Ja, nou kan ik uw accent thuis brengen. De omgeving van Auvergne, als ik me niet vergis. Saint-Etienne, een klein dorp aan de voet van de Lozère, waar ook Henri-Louis Manson vandaan komt. Was hij een van uw Paraguayanen? Hij is dat nog. Meneer Assi, als u hierheen gekomen bent in de hoop alsnog... Gratie voor Masson te bewerkstelligen? Nee, meneer Fournier. Dat is niet de reden van mijn bezoek. Hij is veroordeeld en zal morgen overgedragen worden aan de beul. Dat weet ik. Daarna zal zijn lichaam ter beschikking gesteld worden... aan de heren van de wetenschap. Waarna hem een normale begrafenis te wachten staat. In geval u daarna mocht twijfelen, meneer wel Weliswaar in ongewijde aarde. Maar dat is niet iets wat wij moderne heidenen verordend hebben... Dat is een bepaling die al eeuwen geleden door uw kerk bedacht is. Ik ben geen bewonderaar van de kerk, meneer Darcy. Misschien is het beter u dat bij voorbaat te zeggen. Ook dat is mij bekend. En nu? Naar ik aanneem, bent u op de hoogte van de gebeurtenissen... die zich in Saint-Étienne hebben afgespeeld? Nee, waarom zou ik? Mijn functie is die van gevangenisdirecteur, meneer Darcy. Niet die van aanklager, van verdediger. Niet die van rechter. Alles wat ik weet is dat Manson ter dood veroordeeld is... ...wegens moord op vier of vijf van zijn dorpsgenoten... ...en dat het wapen dat hij gebruikte een bijl was. Er is een zekere rechtvaardigheid in de gedachte... ...dat hij door middel van eenzelfde wapen... ...zij het al in een wat ontwikkelde vorm... ...om hals zou worden gebracht. U weet niet wat er aan dat bloedbad vooraf is gegaan? In Saint-Étienne bedoelt u? Ik heb geen idee. Uw parochiaan, meneer d'Assy is een verre van spraakzaam persoon. Ik heb hem anders gekend, dan dat kan zijn... Zolang hij mijn gast is, hebben we nog geen woord uit hem gekregen. Niet één. Om u de waarheid te zeggen, zijn gedrag is van die aard dat het gevangenispersoneel het moment zal prijzen waarop men hem uit zijn cel zal weghalen. Zijn aanblik alleen al is afschrikwekkend zoals hij er op zijn Brit zit. Hoofd tussen de schouders met die waanzinnige gloed in zijn ogen. Nog geen drie maanden geleden was hij een gerespecteerd burger. Hoefsmid. En een waar vakman op dat gebied. Minzaam, zelfs ingetogen wat het zijn omgangsvormen betrof. Een geregeld bezoeker. Van uw kerk. Zeker, dat wil ik allemaal graag geloven. Desalniettemin heeft een en ander er me niet van kunnen weerhouden. op een goede of noem het kwaaie dag. zijn geliefde medeburgers de hersens in te slaan. Dan neemt u mij niet kwalijk, meneer Dassie, maar wat u mij van Manson's voorgeschiedenis vertelt. onderscheidt zich in vrijwel geen enkel opzicht van de bekende gang van zaken. Het zijn niet de kleine gouddieven die onder de guillotine terechtkomen. Wat Manson gedaan heeft, deed hij in drift. mogelijk. niet in koelen bloeden. Dat zei u al. Wat u mij nog niet verteld hebt, meneer Dassie, is wat de reden van uw bezoek is. Als u niet om gratie komt vragen... misschien ligt het dan in uw bedoeling... uw Paraguayan in zijn laatste uren persoonlijk bij te staan. Laat ik u dan zeggen dat de gevangenis over voldoende... en in dit opzicht zeer ervaren geestelijke beschikt die, als de tijd daar is, alles in het werk zullen stellen... om alsnog deze man zijn ziel te redden. Niet dat ik deze heren, die echt niet op mijn voorspraak... toegang tot de gevangenis en zelfs tot het schafot hebben gekregen... ook maar een schijn van kans geef. Ook dat is niet wat ik u kom vragen... En wat dan wel? Hebt u er enig idee van, meneer Fournier, wat een dorpsgericht is? Een dorpsgericht? Het spijt me, meneer Darcy, maar ik ben in deze stad geboren en getogen. Ik weet in zoverre wat een dorpsgericht is als het zich verhoudt tot de officiële rechtspraak, namelijk een ontoelaatbare en dus verfoeilijke vorm van het recht in eigen hand nemen. Maar als u de fijne kneepjes ervan bedoelt, meneer Darcy... dan zie ik me tot mijn spijt gedroren. Maar het is u bekend... dat deze ontoelaatbare en verfoeilijke vorm... van het terecht in eigen hand nemen in de provincie... nog veelvuldig wordt toegepast. Ongetwijfeld. Wie zich verder dan twintig kilometer buiten de stad waagt... staat praktisch alweer met één voet in de middeleeuwen. Ondanks de bemoeienissen van de kerk. <laughs> Neemt u me niet kwalijk Die zich bij ijver dergelijke excessen te voorkomen... Komt u alstublieft naar zaken, meneer Darcy... Manson was getrouwd, meneer Fournier, met een vrouw dertien jaar jonger dan hij. Uh -huh. Hoewel het niet in mijn bedoeling ligt het gedrag van deze vrouw te vergoelijken... ...gebleken is dat deze vrouw tot voordien van onbesproken gedrag... ...in een moment van zwakheid... Gaat u verder, meneer Lassie? ...dat ze geen weerstand heeft kunnen bieden aan de avances van een jonge man... ...die sinds enige tijd in ons dorp werkzaam was bij de bouw van de nieuwe kerk. <laughs> ja, excuse. Een rondreizend artisan... Die op een onbewaakt ogenblik kans heeft gezien haar het hoofd termaat op hol te brengen. Dat zij. Maakt u het u zelf niet al te moeilijk, meneer Darcy. U bedoelt te zeggen dat zij buitenechtelijke gemeenschap hadden. Dat deze vrouw zich schuldig heeft gemaakt aan overspel. En dat zij daarbij betrapt werden. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Was dat aanleiding voor uw gerespecteerde burger Manson? Om het haar... was niet Manson die hen betrapte. Hij bevond zich op dat moment in een naburig dorp en kreeg pas avonds te horen wat er gebeurd was. Waar doelt u precies op met uw dorpsgericht, meneer Dassie? Nadat men haar betrapt had... en de artisan kans had gezien zich nog net op tijd uit de voeten te maken... Uh, hij hoorde niet bij de slachtoffers? Hij niet. Dan ja, Gaat u verder, meneer Dassie? Sloot men haar op in het kerkerhuisje bij de poort. De poort? Beschikt uw dorp over poorten en muren, meneer Dassie? Het is misschien een wat wijdse benaming... voor wat men hier waarschijnlijk een ruwe afrastering zou noemen... In ieder geval, de hoofdingang van ons dorp... ...daar waar de weg eindigt en de huizen beginnen... ...is een stenen toegangspoort waarin zich het kerkerhuisje bevindt. En laat u zich door mijn voor u ongetwijfeld irritante vragen... ...niet van de wijs brengen, meneer zie. U schijnt enige moeite te hebben... ...met de juiste toedracht van dit uh, dorpsgericht uit de doeken te doen. Het betreft hier een ongeschreven wet... Dat wil ik geloven. ...nog daterend uit het grijze verleden... Ja. ...die bepaalt dat de mannen van een dorp... Uw dorp... Het recht hebben een vrouw die betrapt is bij overspel, Zoals hier dus het geval was. volgens om de beurt te bezitten. Wat zegt u? De regels... U zegt, u... mij met stomheid, meneer Darcy. Dat men om de volgorde aan te wijzen gebruik maakt van genummerde bikkeltjes. Bestaan die? De bikkels, die bestaan, ja. Ze worden ook gebruikt bij onschuldig vermaak. Waar was u... Ongelukkig geweest bevond ik mij net als Manson in een ander dorp... waar men mijn diensten nodig had. Ik garandeer u dat het afschuwelijke gebeuren nooit zou hebben kunnen plaatsvinden... wanneer er ook maar één dienaar van de kerk aanwezig was geweest. Zoals het geviel keerde ik pas de volgende dag terug. Dat wil zeggen, toen Manson al gearresteerd was. En wat gebeurde er? Manson kwam niets vermoedend naar huis... en trof bij de poort een lange rij mannen aan... die hun gejoel en gelach uiteraard staakten... op het moment dat ze hem zagen aankomen... Eenmaal in zijn smederij was het een buurmeisje dat hem van het gebeurde op de hoogte bracht. Waarop hij een razernij ontstak. Inderdaad. Een bijl pakte en terugging naar de poot. Hij doodde vier van zijn doopsgenoten en verwondde zeven anderen. voordat men erin slaagde hem te overweldigen. Het is aan de komst van de politie die inmiddels was gewaarschuwd en met de nodige versterking arriveerde te danken. dat hij niet daar ter plaatse door de woedende menigte werd opgehangen. Het is. Barbaars. Misschien dat u zich nu hiervan op de hoogte bent enigszins in de gemoedstoestand van uw ter dood veroordeelde kunt verplaatsen. Er is niets dat ik voor hem zou kunnen doen, zelfs al zou ik willen. Dat valt te bezien. Er is wel iets dat u voor haar kunt doen. Voor haar? De vrouw. Ze leeft nog. Ja. Men zou toch denken dat iemand in zo'n situatie. Zelfmoord zou plegen. Dat is toch wat u wilde gaan zeggen, meneer Fournier? Ja. Hoe ironisch het u ook in de oren mogen klinken. Haar geloof verbiedt het haar. Kom nu, meneer Darcy. Wat niet wil zeggen dat zij niet herhaaldelijk op het punt heeft gestaan. Wat wil zeggen dat u erin geslaagd bent haar even zoveel keren tot andere gedachten te brengen. Manson's vrouw is de wanhoop nabij, meneer Fournier. Ik heb u al gezegd dat zij voor dit alles plaatsvond... ...nooit ook maar de geringste aanleiding heeft gegeven. Zij was van onbesproken gedrag, ik geloof u. Waar is ze nu? In een klooster? Zij zal zich in een klooster terugtrekken... Onmiddellijk... Na de executie. Bedoelt u te zeggen... Zij is hier, meneer Fournier. Hier? In de stad? Zij is met me meegekomen. In de hoop haar man nog eenmaal te mogen zien en spreken... voordat de beul dat onmogelijk heeft gemaakt. Goeie genade. Ongewild geeft u met die woorden het beste weer wat nu nog haar enige wens is. Haar man om vergeving vragen. Voordat hij zal sterven. ...en zij zich op haar manier uit deze wereld zal terugtrekken. Geen schijn van kans. Weet u dat zeker? Die man? Hij wurgt haar op het moment dat hij haar ziet. Als hij niet zo stevig gebonden was. Ik betwijfel dat. U weet nu de reden van dit late bezoek. Ik kom u vragen deze vrouw toestemming te geven... ...haar man in de gevangenis te bezoeken. Al is het maar voor een paar minuten. Ik smeek het u. Niet nodig. Hierbij, zwart op wit, geef ik u mijn toestemming tot het bezoek van mevrouw Manson aan haar man. henri louis Manson. Waarom ook niet? Met die verstande dat men haar geen moment onder geen beding met hem alleen zal laten. Zie je. Dank u. En dan gaat u nu? Eh, vertelt u mij eens eerlijk, meneer Darcy. Stel dat Manson haar vergiffenis schenkt. Hm. Zal zij er dan beter aan toe zijn dan dat ze nu is? zal dat haar geweten vroeging niet alleen maar onverdraaglijker maken. Meneer heeft gedaan? Antwoord, meneer Darcy. Vergiffenis schenken. Vergiffenis ontvangen. Dat is de enige mogelijkheid die ons gebleven is... om met onszelf en met onze medemensen in het reine te komen. Barmhartigheid. Als ik me niet vergis, predigt uw kerk dit begrip nu al zo'n 18 eeuwen. Ook in uw dorp, meneer Darcy. Vindt u het resultaat niet wat ontmoedigend? Niet in die mate dat ik mij genoodzaakt zie... mijn de belangen van de wereld te zoeken, meneer Fournier. Nee. U houdt u zelf liever bezig met de belangen van hemel en hel. Die twee onwerkelijke contraille waarmee u achterlijke parochianen... naar het u uitkomt, zowel kunt paaien als bedreigen. Die twee contraille zijn niet zo onwerkelijk... als u wat schijnt te denken, meneer Fournier. Voor wie niet zien, de blind en horende doof is... Ziet u, in feite is er maar sprake van één contraire. Zo, dat is iets nieuws. Oh nee, kijk om u heen. Verklaar u nader. Ik heb het over deze wereld, meneer Fournier, en over geen andere. U hoeft de hemel of de hel niet achter de volken te zoeken. Ze zijn beide hier. Goedenavond, meneer Fournier. En welterusten. Kijk eens aan, dame. Is dat hem of is dat hem niet? Hey, ons voor draaien is om. Kijk eens even wie hier voor je is. Het vrouwtje, ja zeker. Helemaal hierin gekomen om jou nog een keertje te kunnen zien. Eh, niet dichterbij, dame. Het heeft u er wel aan geen fantastieken. Eh, <laughs> Kijk hem nou. Henri. Je zou zweren. Henri, in die, godsnaam, uh... keer je niet van me af. Sabert looder niet. Keer je niet van me af, ook al Heb jij alle reden toe, alsjeblieft heeft u herkend, hoor. Henri? Uh, niet dichterbij, heb ik gezegd. Hoi, maar, Henri. Ik weet dat hij die alles ziet en alles hoort... ...dat hij al lang een plaats voor je heeft ingeruimd in zijn koninkrijk. Dat ook al hebben alle rechters van deze wereld je veroordeeld... ...dat hij je vrijgesproken heeft. Zo komt u niet, mevrouw. Henri. Nu er geen tijd meer is en geen toekomst meer voor ons twee op deze aarde... ...kom ik je vragen... Luister je ...kom ik je zeggen... ...dat ik degene ben geweest die ons geluk vernietigd heeft. Maar ik wist niet wat ik deed. Ik wist niet. er bij gaan zitten. Als meisje ja. van 18 deed ik je kennen. En 18 jaar lang heb ik in je huis gewoond. Je bed gedeeld. En al die tijd heb ik gewacht tot ik... ...tot ik wraak kon nemen. Wat heb je het nou weer over? Alsof je mijn jeugd gestolen had. En toch hield ik van je, Henri. Toch. Al die tijd heb ik geweten dat ons iets onheilspellends te wachten stond. Misschien, als we een kind hadden gekregen. Een ja, Die <laughs> die wel die me nou niks beter heeft rond dat u met die barbaan moest trouwen. Mijn kind was alles anders gelopen. Ik wist alleen niet dat ik het zou zijn die het verschrikkelijke zou veroorzaken. Kan je dat begrijpen, Henri? Dat het zwakke het sterke pijn wil doen, nooit andersom. Dat het water de rots wil vernietigen. Zo ja, weet ik ook nog wel een paar raaseltjes. Wat was dat eerst? Ik heb nooit gedeugd, Henri. Mijn nacht ben ik je van het begin af aan ontrouw geweest. Omdat ik altijd datgene verlangde wat ik niet had. Pas nu weet ik dat ik van jou hou. Van jou. Nou, de maat is nou wel vol. Ik bedoel dat het tijd om is. Henri? Nee, het heeft geen zin, mevrouwtje. Ziet je toch zelf ook wel. Komt u nou oh, maar mee. Henri, zeg iets alsjeblieft. Zeg dat je me vergeeft. Als je niks wil zeggen. kniep dan alleen maar met je hoofd. En ik zal weten dat. Zag ik hem nou van nee schudden? Of trilde hij alleen maar. Hé, hey, Gorilla, moet je een klap op je hersens hebben om je van ja je te laten knikken? Doe je bekken zo pas tegen dat mens. Oh. Kom dan, mijn dame. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoef u naar de terechtstelling kijken. Als de bijl op zijn nek valt, knikt hij huis wel. Wap, oh. oh, de tijd is om. Daar komen ze. Kijk eens even wat een kerel dat is. recht loopt hij. Kijk niet op of om. Zo hoort het ook. Als je er toch niks meer tegen beginnen kan. slot snotneus. Kom jij maar op het knie zitten. Straks ik hier nog voor de balustrade. Zo, nou kan je het goed zien. hè? Toch wel zonde. Zonde van wat? Nou, ik weet niet. Oh, horen <laughs> jullie dat? Marie vindt hem wel een lekkere vent. Zou ik eens gaan praten met de beul? Verkoopt souvenirs. Haarlokken. Vingerkootjes. Tanden. Potjes vet, maar die zijn wel duur, hoor. Stukjes van zijn huid. Hou op, alsjeblieft. Nee, Marie heeft er zinnen gezet op heel iets anders. <lacht> Wat doen die twee heren daar? Dat zijn de dokteren. Kijk, ze is doen. Zou al die geruchten nou waar zijn? Ah, ben je zou er dat voor geven om te weten wat ze nou tegen elkaar zeggen? Wat denkt u, heren? Ik heb een van de beulsknechten gevraagd... het hmm. hoofd meteen na de slag... Ja. met beide handen op te vangen en op de nek neer te zetten. Vindt u dat een goed idee of niet? Niet met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Oh, hij heeft zeer duidelijk instructies gekregen... naast de geldelijke beloning, want... ze zijn bijgelovig, deze lieden. Je zou zeggen, het is hun eer te na. Ja. Wat vindt u bij de CDO? Het lijkt me geen kwaad kunnen. Stel dat het op zijn neus valt of dat de tanden. U, u begrijpt. Ja, Zo'n hoofd kan vreemde buitenlingen maken. Ja, ik heb ook nog overwogen mm -hmm. het hoofd op een gloeiend hete plaat ijzer te laten plaatsen. Nee, nee, maar... nee niet? In geval. Ja, dat dacht ik al. Een bak zaagsel op een kleine verhoging geplaatst zodat de heren niet op hun knieën hoeven. Dat is bijzonder attent voor u. Zaagsel absorbeert het bloed anders wel erg snel. Zou dat ik het verschil uitmaken? Nou, ik dacht van wel? Oh, geen zaagsel dus. Nee, wel een waterdichte bak om het bloed op te vangen, zodat uh, later, althans wij bij benadering, ja, juist, ja. kunnen nagaan hoeveel bloed het hoofd heeft bevat. Hoe lang nog? Wees sterk, Simon. Het is nu zo gebeurd. Dan zal zijn ziel zich uit zijn lichaam bevrijden. Ik durf niet meer te kijken. Draai je dan om. Maar dan zie ik hem niet meer. Bid voor hem. Heer van hemel en aarde, almachtig en alwetend, die het lijden van de mensen kent en aan wie niets verborgen kan blijven. Gedenkt de ziel van uw dienaar, Henri-Louis Manson. Heren, de zon staat op het punt op te komen. Het is tijd. Zal ik het teken geven? Ja. Voorzichtig met hem. Er hoeft niet geforceerd te worden. Die man is inschrikkelijk genoeg. Schenk hem de genade van uw goddelijke barmhartigheid en laat hem deelgenoten worden in uw hemelse heerlijkheid. Attentie, psych, de collega, het is een kwestie van scherp opletten nu. Van drastisch optreden. Niets mag ons ontgaan. Ik dat een moment verliezen. Nu! Geef, vergeef, vergeef je. Heb je al lang vergeven? Hoorde je me dan niet? Ik schreeuwde tegen je, met heel mijn ziel. Vergeef je. Hier volgt dan een mededeling ten behoeve van de heren van de wetenschap. Vanuit de positie waarin ik me momenteel bevind, die elk ogenblik verandert aangezien ik me met grotere snelheid dan die van het licht verwijder van de aarde, kan ik u van het volgende op de hoogte brengen. Ten eerste, de aarde is inderdaad rond en draait. Als een bromtol, geluidloos dat wel. De kleur is overwegend groen, groen. Het water, de zeeën, de rivieren, het is niet te geloven. Blauw, blauw. Wachtend op het moment dat het totaalbeeld waziger zal worden, te wijd aan de zwakte die het gevolg moet zijn van bloedverlies, moet ik opmerken dat het tegenovergestelde het geval is. Alles wordt steeds duidelijker, omlijnder, krijgt meer betekenis. Wat ik nu zie. U zult me niet willen geloven. Wilt u het van me aannemen? Dat de aarde een gezicht is. Een hoofd zonder lichaam. Rondwentelend in de ruimte. En heren. Het is zo'n lief gezicht. O God. Het is Gods gezicht. Het kijkt me aan. Zoals ik naar hem kijk. Vol mededogen. Simone. Het is jouw gezicht, zoals ik je voor het eerst zag toen je me tegemoet kwam over het veld met de klaprozen. Ja, ja, ik weet ook wel dat elke een druppel van mijn bloed is. Ik zou mijn armen willen uitstrekken als ik ze nog had naar jou, om je te omarmen, te troosten voor wat er is, voor wat er niet is. Het spijt me, heren, indien u met deze sumierige gegevens niet kunt beginnen. Maar aangezien mijn oren zich uit eigen beweging te luisteren leggen... laat ik proberen nog even te zeggen wat het is wat ik hoor. Doe ik er het zwijgen toe. Want wist u dat de aarde, als men op deze hoogte is gekomen... wel degelijk geluid maakt? Zo moeilijk te... reutelen... Nee, nee, pruttelen. Oh nee, neemt u niet. Maar het is ook geen zingen. Nee. Stil, want nou weet ik het. Het is prevelen. Prevelen. Prevelen. Maar wat het nou precies zegt, ik weet het niet. O oh, grote genade. En, heer ongelooflijk is in een woord... hebt u enig resultaat begrijpt u daar nee. iets van nee het is werkelijk ja, wat heren wij teleurstellen zich teleurstellen oh, ik had het trouwens al voorspeld ah, misschien dat u wel gelijk en moet ik daaruit opmaken heren dan... het experiment is mislukt ja zeker en dat onder de gunstigste voorwaarden geen enkele reactie kijkt u zelf we hebben er alles aan gedaan het, is het hoofd het... ja het lijkt me. volstrekt levenloos gaf geen krimp vader dat zie. ja Kind. Is het allemaal voorbij? Wat zeg je? Oh, ja, het is voorbij. Toch je tranen, mijn kind. Je hebt toch gehoord wat hij zei? Wie, vader? Wie zei wat? Je man. Maar ik heb niet... Niet gekeken. Maar ik heb ook niets gehoord. Ik wel. Hoe zeg, mijn vader? Hij heeft je vergeven... En dat hoofd dat begon te praten. U heeft geluisterd naar een hoorspel geschreven door André Kuiten. Personen. Sipier Hans Veerman. Camille Fournier, directeur van de gevangenis, Bob Verstraten. Dr. Antoine Pettigot, Jos Knipscheer. Dr. Claude Cédio, Broes Hartman. Commentator Hans Kramer. Jean de Menesclou, voorzitter van de Algemene Vergadering, Willy Ruijs. Clément Marceau, afgevaardigde, Dick Scheffer. Stemmen uit het publiek, Ineveen, Ineke Zwanenveld, Hans Karsenbarg en Kees van Ooyen. Dienstbode, Joke Hagelen. Julien Dassy, priester, Frans Somers. Simone, vrouw van Henri-Louis Manson, de ter dood veroordeelde, Fesia Rone. Manson, Jan Bechter. Technische realisatie, Bram Hengeveld en Tom Mortier. Regie, Ab van Eyck.